Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Vijfhuizen bij Schiphol is de MH17 herdenking begonnen. Zo'n 1300 nabestaanden zijn erbij. En de herdenking begon net met muziek van het Radio Philharmonisch Orkest uit Hilversum. En niet veel later gaf premier Schoof een toespraak. En u weet ook dat de veroordeling niet hetzelfde is als iemand achter de tralies hebben. Maar ik weet ook, rechtvaardigheid vraagt om een lange, lange adem. En die hebben we. We hebben de tijd, het geduld en het doorzettingsvermogen. Dat is mijn boodschap aan de schuldigen en mijn belofte aan u. Het is vandaag precies tien jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne... uit de lucht werd geschoten door een Russische raket. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven... En zometeen om 18 over 3 wordt er twee minuten stilte gehouden. En dat is het moment dat de raket insloeg. Uit respect wordt dan ook het vliegverkeer op de polderbaan van Schiphol stilgelegd. En met de zomervakantie in zicht komt voor een aantal basisscholen in Friesland de definitieve laatste schooldag dichterbij. Want steeds meer basisscholen houden maar moeilijk het hoofd boven water, omdat de leerlingenaantallen hard achteruit hollen. Ten opzichte van 2012 is meer dan een kwart van alle basisscholen in Friesland verdwenen. En die afname is ook in de rest van het land te zien. En de Amerikaanse countryzangeres Ingrid Anders heeft voor het eerst weer van zich laten horen nadat ze volledig de mist inging bij het zingen van het Amerikaanse volkslied voorafgaand aan een rugbywedstrijd. Het klonk zo afgelopen maandag. Our flag was still there. Ja en ook een aantal spelers vond het zo slecht dat ze hun lach niet in konden houden. Na het optreden ging Anders, je verwacht het ook al viral... en kregen ze bakken met digitale stronten over zich heen. In een post op Instagram zegt ze nu dat ze dronken was tijdens het optreden... en dat dat ook de oorzaak was van alle valse noten. En ze laat zich nu opnemen in een afkeerkliniek. Het weer dan nog, de rest van de middag op steeds meer plekken. Lekker veel zon bij een graad of 21. En ook vanavond blijft het droog. Morgen een mix van zon en wolken en het wordt dan ook iets warmer. Maximaal 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 The Genie Now in 1985, high school made me cry, and that seemed crazy. Whoa. Ja, fm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 fills my head the stars get red and